Zes uur, het NOS-journaal, Marjan Kokkoek. Geen vervolging, ski vriend Prins Friso. Doden en gewonden bij aanslag in Beirut. En Eerste Kamerlid verdacht van corruptie. De Oostenrijke Florian Moosbrugger, die Prins Friso begeleidde... tijdens een skitocht in februari, wordt niet vervolgd. Dat meldt het OM in Oostenrijk. Het OM wijst erop dat beide mannen ervaren skiers waren... met een eigen verantwoordelijkheid. Ze waren zich ook beide bewust van het lawinegevaar. Het was anders geweest als een leraar met een leerling op pad was geweest... dat is het OM. Prins Friso kwam tijdens de skitocht met zijn vriend Moosbrugger... op 17 februari in leg onder een lawine terecht. Sindsdien ligt hij in coma. In het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut is een zware bomexplosie geweest. Libanese media melden dat er minstens acht doden en zo'n tachtig gewonden zijn. De explosie was in een wijk waar vooral christenen wonen. Er zou een autobom zijn ontploft. Er is grote schade aangericht. Door de oorlog in buurland Syrië zijn ook in Libanon de spanningen... tussen Sunnieten, Shiiten en andere bevolkingsgroepen toegenomen. In het noorden van Libanon kwam het eerder dit jaar tot gevechten... waarbij ook doden vielen. De Rotterdamse politie heeft beelden van de daders van de kunstroof in de kunsthal in Rotterdam. Op videobeelden zijn volgens de politie onherkenbare mannen te zien die bijzondere tassen bij zich hebben. Een van de daders lijkt groter dan de andere. De beelden zijn vanavond te zien bij SBS 6. Begin deze week werden uit de kunsthal zeven schilderijen gestolen. Het gaat om werken van onder andere Picasso, Monet en Matisse. De daders zijn spoorloos. Op het besluit van de Rabobank om te stoppen met wielrensponsoring... wordt binnen en buiten de wielerwereld met begrip gereageerd. Hoewel het besluit voor velen een grote schok is, is het geen complete verrassing... Renner Robert Geesink zei dat er rekening mee werd gehouden dat de bank na het vernietigende rapport over dopinggebruik met maatregelen zou komen. Oudrenner Michael Bogert noemt het besluit begrijpelijk. Minister Schippers vindt dat je niet kunt zeggen dat de sponsor bij het minste of geringste is weggelopen. Zij en veel andere betrokkenen pleiten nu voor een grote schoonmaak in de wielenwereld. De Rabobank kwam vanmorgen met het besluit dat de sponsoring van de profploeg per direct wordt gestopt. Voor de damesploeg van Marianne Vos wordt nog een oplossing gezocht. VVD-Eerste Kamerlid en wethouder in Roermond, Jos van Rij, wordt verdacht van corruptie. Hij zou als wethouder geld of diensten hebben aangenomen. Ook zou hij naar burgemeesterskandidaten informatie hebben gelekt. Het OM verdenkt hem daarom van schending van de geheimhoudingsplicht.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 Opsporing Verzocht besteedde eerder aandacht aan de Facebook-rellen van 21 september, maar liet toen geen beelden zien. Het Openbaar Ministerie wilde de beelden eerst zelf onderzoeken. Dan nog het weer. Vanavond eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en in het westen kan wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe wat zon. Ochtens plaatselijk nog wat regen, maar in de middag is het overwegend droog wordt gemiddeld 18 graden. Ook zondag behoorlijk zacht, met vrij veel bewolking... en kans op wat neerslag. De dagen daarna meer zon, maar iets minder warm. ABB Verkeersinformatie. Het is drukker dan normaal op vrijdag. Er is vakantieverkeer onderweg... en er zijn ook vrij veel ongelukken gebeurd. De files worden nu wel wat korter. Er staat nog 140 kilometer. De meeste files staan in het midden van het land. De A15-gorkum richting Rotterdam staat voor Stiedrecht 7 kilometer, daar stond een auto stil. De rijstroken zijn nu wel weer vrij... Op de A16 Rotterdam richting Breda is het druk voor knooppunt staat 9 kilometer. Op de A27 van Almere naar Utrecht staat 6 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg 8 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding en jou. Twee keer geel. Dat kan zo nog wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur...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 Zeven over zes, een goede avond. We gaan straks naar Budel. In dit Brabantse dorp komen renners en ander personeel... van de Rabobank wielerploeg bijeen om samen terug te blikken op een roerige dag. En wie weet ook vooruit te kijken, want hoe gaan de beroepsrenners verder... zonder hun hoofdsponsor? We beginnen in Oostenrijk. De skivriend van prins Friso wordt niet vervolgd... voor het ongeluk waarbij de prins in coma raakte. Het Openbaar Ministerie zegt dat Florian Moosbrugger en Friso beide ervaren skiers waren en dat geen van hen de leiding had. Stefan Wijnkamp is advocaat in Oostenrijk en uh, gespecialiseerd in ski- en bergrecht. Goedenavond. Ja, goedavond. Hoe is het Openbaar Ministerie in Oostenrijk tot deze beslissing gekomen? Um, ja, hoe ze daar precies tot zijn gekomen, dat weet ik natuurlijk ook niet... omdat uh, ik de beschikking niet heb over uh, het hele dossier... En ze hebben, nou ja, ze hebben gezegd dat, um, dat ze onderzoek hebben gedaan. En uh, dat ze waarschijnlijk getuigen hebben gehoord. Uh, dat ze een rapport door een deskundige op hebben laten maken, et cetera, et cetera. Dus daar, um, op basis daarvan uh, doen zij deze, deze uitspraak. Ja, het OM um, schrijft bijvoorbeeld dat beide heren geoefende skiers zijn. En dat daardoor uh, geen van beide de leiding had. En daardoor dus ook niemand valt te vervolgen. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een zin die in, uh, in dat bericht staat... en die eigenlijk uh, toch wel wat vragen oproept. Hè? Zoals? Want uh, het gaat er niet om of, uh, of beide geoefende skiers zijn. Uh, het gaat eigenlijk uh, bij de zogenaamde leer van de Führer als uh, gaat het erom of, uh, of dat er één veel meer ervaring had dan de ander. En als je gewoon uh, kijkt naar de feiten zoals wij die in ieder geval uh, kennen dan zie je dus een hotelier die daar woont... en die ook lid is van de Oostenrijkse bergrettoon. Um, het reddingsteam. Het uh, reddingsteam en die behoorlijk uh, wat alpine ervaring heeft. Uh, en als je dat afzet tegen de erva het ervaringsniveau van de prins... die uh, weliswaar uh, vaker daar op vakantie was... en als klein kind uh, al uh, het skiën is aangeleerd... Uh, heeft dat natuurlijk nog niet, uh, dat natuurlijk niet de conclusie... dat je zou kunnen zeggen dat beide even ervaren waren... He, um, dus dat punt ervarenheid dat, um, dat speelt wel een, uh, een rol om, uh, om iemand te kunnen gaan vervolgen. Niet alleen het punt van ervarenheid natuurlijk. Er moet ook sprake zijn van verwijtbaar handelen... en het overdragen van verantwoordelijkheid en vertrouwen en, en al die, uh, die dingen. Maar uh, het speelt natuurlijk wel een rol. En als ze dit dan gebruiken in, uh, in de motivering om daarmee te zeggen... ...dat uh, dat leerstuk niet zou gelden, dan roept dat bij mij wel wat vragen op. Ja. Dat bevreemdt. meer. Dat bevreemdt mij, ja. ja. Maar goed, ze zeggen wel meer hè, in, in, in dat uh, bericht. Um, ze zeggen bijvoorbeeld ook uh, van, ja, de leidersrol. Hè. Er was geen leider. Um, dat kan natuurlijk. Ik vraag me alleen af, uh, hoe heeft men dat onderzocht? Want... Daarvoor moet je eigenlijk uh, bekijken in hoeverre is daar een bepaalde bewustheid geweest bij de twee personen. Nou, maar ook een, het, het ook, een is, ook, met, ook een bewustheid natuurlijk. Ook een bewustheid natuurlijk, excuus. Ook een bewustheid natuurlijk ook ten aanzien van mogelijk gevaar op de helling. Waarbij we weten dat Moosbrugger als enige een lawinepieper bij zich toch. Ik weet niet of uh, Moosbrugge alleen uh, een, een pieper bij zich droeg. Want uh, volgens mij staat daarin dat beiden uh, een, een Pieper uh, bij zich droegen. Alleen uh, de motivering daarvan, die bevreemd mij. Want zij uh, zeggen, althans het uh, staatshandel, de officier van justitie in Oostenrijk... Uh, stelt, beide skiers, uh, die waren zich uh, bewust van het gevaar... Uh, wat verbonden is aan het uh, skiën buiten de piste... Uh, en die bewustheid die wordt dan kennelijk afgeleid... aan het feit dat men een lawinepieper euh, droeg. Maar het gaat natuurlijk wel om de vraag... Euh, was men zich bewust op die bewuste dag... Euh, bij deze gevarenstoeve 4, zoals het heet... op de scala 5, dus een hele gevaarlijke situatie... Ja. Was, zich, was men zich dan bewust van, van dit gevaar? En daar wordt eigenlijk helemaal niets over gezegd. Want in het algemeenheid zeggen we... ja. Mensen zijn zich bewust van het gevaar omdat men een navinepipe uh, koopt. Nou, dan zijn heel veel mensen zich bewust nee. van, uh, van het gevaar. Hè? Maar het dat, blijft, daar gaat het niet om? Het blijft uh, voor u als advocaat gespecialiseerd in ski en bergrecht in Oostenrijk uh, een, een bevremdende situatie. De feiten zijn dan nu volgens OM in Oostenrijk aangetoond. De trieste gevolgen kennen we natuurlijk allemaal. Um, en uh, dit is een nieuw hoofdstuk in dat verhaal. Uh, Stefan Wijnkamp, ik dank u hartelijk. Ja, graag gedaan. Maandag wordt duidelijk of de UCI, de Internationale Wielerunie... de levenslange schorsing en het schrappen van alle zegens... van Lance Armstrong overneemt. Het besluit volgt op het rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA. De toekomst van het wielrennen staat opnieuw ter discussie. Gerard Dielissen, algemeen directeur sportkoepel NOC-NSF... pleit voor een internationale waarheidscommissie... om het wielrennen een nieuwe start te geven. Ook de Internationale Wielerunie, UCI, moet zich volgens hem verantwoorden. De vraag is of zo'n. Uh...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 En McQuaid is voorzitter Pat McQuaid van de UCI. Het besluit van de Rabobank is ook gebaseerd op het rapport van de USADA. Het begon vanmorgen met een persbericht. Rabobank stopt met de sponsoring van de wielerploeg. Financieel directeur Bert Brugging reageerde meteen in het Radio 1 Journaal. Het rapport wijst uit dat de internationale wielerwereld... inclusief al haar instituties behoorlijk verziekt is. En we eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat er geen uitzicht op herstel is. En dat is voor ons de reden geweest... om met de, pro de sponsoring van de professionele wielerploegen te stoppen. En op het moment dat de media het persbericht ontvingen... hoorden ook de renners het nieuws, zoals Robert Geesink. Ja, je moet zien dat er uh, een, een rapport uitkomt... Uh, waar uh, men schrijft over renners die, die tien jaar geleden fietsten... die ik niet ken, waar ik nooit nog niet uh, mee gefietst heb. En uh, daar zijn wij uh, als... Als jonge, jonge mannen die het, uh, die het uh, wel op de juiste manier doen... en die ook uh, op een goede manier rondschieten, daar zijn wij nu de dupe van. Robert Gersink. oud ploegleider Adrie van Houwelingen... vindt dat Rabobank als wielersponsor niet altijd op waarde is geschat in ons land. Ik denk dat er uh, eigenlijk internationaal meer erkenning geweest is... voor hetgeen Rabobank gedaan heeft dan uh, er nationaal geweest is... In het buitenland hoorde ik altijd uh, geweldig, uh, zoals de structuur bij Rabobank was, uh, met, uh, met de opleidingsvloeg. En in Nederland uh, kwam daar uh, eigenlijk heel veel kritiek op. Adrie van Houwelingen, hij is er niet langer bij bij die ploeg. Die komt op dit moment bij elkaar in Budel in Brabant. Daar hebben wij Paul Sanders naartoe gestuurd. Paul, um, heb je daar al renners en ander personeel gezien? Heel veel. Personeel in ieder geval. En ook heel veel renners van de ploeg. Uh, dan heb je het over mechaniekers, dan heb je het over ploegartsen, mensen die de bussen en vrachtwagens besturen. Die zijn hier aanwezig. Maar ook wat renners. Ik heb Robert Gees gezien. Ik heb uh, Maarten Chalingi gezien. En nog wat, uh, wat jonge talenten van de ploeg. En natuurlijk ook de grote baas van het wielerprogramma, Harald Knebel. Die zijn hier allemaal ongeveer tien minuten geleden een, uh, een soort loods binnengegaan. Een loods waar normaal de spullen staan van de ploeg op het moment dat die niet gebruikt worden. En daar krijgen zij allemaal uitleg over uh, ja, wat er van vandaag allemaal gebeurd is eh, als het gaat om de Rauwbank en de sponsoring van de hele ploeg. Ongetwijfeld heel veel vragen die daar gesteld gaan worden. De vraag natuurlijk of het allemaal beantwoord kan worden. Wat is eigenlijk het doel van deze bijeenkomst, Paul? Nou, ik denk dat het een uh, doel is om ja, het personeel in te lichten. Er is natuurlijk een ingrijpend besluit genomen door de ploeg door te stoppen met sponsoring. Dat betekent dat ook een heleboel mensen ja, of hun baan kwijtraken of nou ja, in ieder geval ander werk gaan krijgen. Of misschien wel een ander werk moeten gaan uit, uh, uitkijken. Uh, veel mensen zullen vandaag dus ook wel ja, te, te horen krijgen wat hun toekomst is. Dat geldt ook voor de renners. Uh, al zullen die misschien wat makkelijker aan de slag komen. Robert Geesink en dat soort, uh, dat soort jongens. Dat zijn natuurlijk talentvolle renners en die zullen ongetwijfeld wel bij een andere ploeg terecht kunnen, Mochten ze niet meer bij een draadbankploeg terecht kunnen. En dat kunnen ze dus niet, omdat ze ermee stoppen met sponsoring. Dus toekomst, dat, uh, dat is de belangrijkste. Daar zullen de meeste vragen over gaan. En die vragen ga jij dan vanavond stellen als ze eruit komen. Ongetwijfeld te horen. Of vanavond of morgenochtend in het Radio 1-journaal. Dankjewel, Paul Sanders. Gaan we door naar Amsterdam. Want de echte wielenfans die zitten vanavond in het Velodrom in de Nederlandse hoofdstad bij de Zesdaagse. En daar is ook al de hele middag verslaggever Mathijs van van de Wiel. De officiële races beginnen pas om 7 uur. Maar vanaf half zes stroomt het publiek al binnen. Echte wielerfans, die als het wegseizoen is afgelopen, hier naartoe komen naar de baan. Is het nog leuk? Ik weet het wel. Langs ja. al het nieuws over de wielersport. Ja, dat is een uh, serieuze domper. Eh? Maar blijft u met evenveel plezier er naar kijken? Ik wel. <laughs> ah, echte wielerfans. Toch? Oh, een beetje. Mensen die zich niet uh, gek laten maken door de sponsor die al haakt. Nou, ook al is het een hele grote. Eén van onze ergernissen is altijd de royale VIP plaatsen. Zegt u? De royale VIP plaatsen. Kreeg u VIP plaatsen van Rabobank? Nee, zowel dat de, het de, de, de klootjesvolk altijd de dupe is. Oh. Omdat die sponsors altijd de mooiste plek hebben? Juist. Dat is uw ergernis bij de sponsors. Juist. Zo even een andere discussie dan de discussie over Rabobank en de doping, hè? Ja, dat wil ik het eens over de ik bedoel. Dat is, dat is al 50 jaar zo, dus... Dus? Er dus is niks veranderd. Hm. Wel dan? Nou, er is nu een hele grote sponsor die die mee stopt. Mm. Ah, die boekbalt op mijn hoofd. Nou, dan mee stoppen. En dan is het heiligste jochie Benny. Onzin. Ze komen daarvoor zelfs uit België. Ik spreek niet uh, Nederlands. So? Geen Nederlands. Het gaat best goed. het ja. nieuws in Nederland gevolgd? voor de Rabobank? Oh ja, ik heb gehoord. Amai. Oh ja. Amai. <laughs> ja. <laughs> dat is erg. Frank Boulet, de organisator van de Zesdaagse. Ja, de heisa op de weg. Hè? Heeft het nou eigenlijk ook gevolgen voor jullie hier, voor de, de Zesdaagse op de baan? Ja, goed. kijk, het is natuurlijk uh, dramatisch wat voor de, voor de wielersport vandaag gebeurt. Maar ik denk dat uh, als het baansport betreft, dat het... Uh... Dat zal overleven. Ja, misschien zijn sponsors die gewoon geen zin meer hebben om met wielrennen geassocieerd te worden. En die dan misschien niet zo duidelijk het onderscheid maken tussen de baan en de weg. De sponsors die wij hier hebben, die, uh, die weten heel goed waar het over gaat. En zijn... geest dat niet. Nee, zijn vaak ook al heel lang sponsor. En er uh, zijn zakenmensen die heel goed hun eigen afweging kunnen maken. Dus, dus nou ja, ik zie. Ik, dat is een andere afweging. Een Andere afweging als een concern, de, als de Rabobank, die zo groot en diep in, de, uh, in deze sport zit. En het publiek? ...niet kapot te krijgen. Hè? Dat ja. blijft altijd schouwen. Ja, maar het is toch een prachtige sport. En uh, Gisteren zaten de tribunes vol. En vanavond? Vanavond ook en morgen is het ook vol. Dus ja, uh, ik ga een mooie gezellige avond tegemoet. En desondanks langs de baan in Amsterdam. Een Verslag was dat van Matthijs van de Wiel. En straks krijgt u het laatste nieuws van de bomaanslag in Beirut. Bijna tien voor half zeven. Het is bij de AWB. Is er een beetje op zijn laatste bootjes, die files in Nederland? Nou, het is nog niet helemaal voorbij, Tim. Er staat nog 90 kilometer file in totaal. Ongelukken en vakantieverkeer veroorzaakten vanmiddag extra drukte. De langste files die staan nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bunschoten, 8 kilometer. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn voor Epe 6. En op de A50 van Arnhem naar Os voor Knoop het Ewijk, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Het Rotterdamse ROC Zadkin heeft financiële problemen. Vorig jaar leed de school een verlies van 15 miljoen euro. En dit jaar komt het verlies uit op 19 miljoen. De financiële problemen komen vooral doordat de school een paar jaar geleden een aantal gebouwen heeft gekocht. Maar ook omdat de omzet is gedaald en er minder geld binnenkomt van de gemeente Rotterdam en het Rijk. Verslaggever Beukers. Het nieuws van de financiële problemen bij Satkin... komt één dag voor het begin van de herfstvakantie bij de studenten hard aan. Tuurlijk, het is niet leuk om te horen. Daar kom ik opeens zonder opleiding te zitten en dan weet ik het niet meer. Het is wel jammer dat het precies voor de vakantie nu dit nieuws komt. De school zit financieel aan de grond. Al denkt directeur Luc Verburg niet dat de leerlingen dat meteen gaan merken. We hebben geld gekregen ook in het verleden voor uh, groepen risicojongeren. Dat geld dat, uh, neemt uh, aanzienlijk af. We hebben geld gekregen voor inburgering. Ook dat is uh, onderdeel van die 40 miljoen minder. En wanneer je minder activiteit hebt, dan, dan, ga je ook, uh, minder geld, dan ga je ook minder activiteit uitvoeren. Het geld dat we krijgen voor de uitvoering van het reguliere onderwijs, dat blijft intact. Uh, de de studentaantallen zijn vrijwel gelijk gebleven. En uh, wat dat betreft proberen we daar ook zo min mogelijk aan te komen. Een deel van het probleem zit in het overschot aan gebouwen. Je ziet wel bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld hier ook in Rotterdam, dat er gewoon heel veel zatking gebouwen zijn die eigenlijk misschien wel te overbodig zijn. Ik denk dat uh, daar inderdaad twee dingen zijn fout gegaan in het verleden. Het eerste is dat bij de invoering van competentiegericht onderwijs... dat men toch dacht dat er te veel vierkante meters nodig waren... voor die andere nieuwe manier van, uh, van onderwijs. Dat blijkt gewoon en niet nodig, maar ook niet betaalbaar. En de tweede is, er waren ramingen gemaakt... waarbij het aantal leerlingen aanzienlijk zou gaan groeien. En dat is ook niet reëel. We zijn relatief uh, uh, gelijk gebleven. En dat zijn toch wel twee foutjes die gemaakt zijn. Je hebt te veel gebouwen neergezet. Je kon beter alles aan. Aan docenten, aan... Gewoon aan het onderwijs zelf. Precies. Want in totaal staan er 150 banen op de tocht. En voor de studenten geldt dat de luxe er wel uit gaat. Je doet toerisme, dus je wil ook veel weg. En, uh, want dat is je doel ook later. En als dat zou vervallen, dat zou uh, niet leuk zijn. ja Zolang de studenten, dat is het belangrijkste vind ik... als we door niks van merken, als we gewoon naar school kunnen gaan... Uh dan vind ik het geen probleem. Kunt u zich voorstellen dat leerlingen zich nu zorgen maken om deze situatie? Ik kan het me indenken, maar als ik kijk naar de maatregelen die we genomen hebben... en ook het verbeterplan wat zich richt op terug naar de basis, terug naar onderwijs geven... en de franje eraf halen, dan, euh, dan kan ik alleen maar meegeven... Van er is geen reden om je zorgen te maken. Anders Al algemeen directeur Luc Verburg van de zatkin MBO's in Rotterdam. VVD-Tweede Kamerlid Anouska Schut zegt in een reactie dat ze niet van plan is om steun te verlenen aan Zatkin om een faillissement te voorkomen. De Rijksrecherche heeft vanochtend huiszoeking gedaan bij Jos van Rij. Dat is de wethouder in Roermond en ook VVD-Eerste Kamerlid. Het gebeurde bij hem thuis. Ook de werkkamer in het Roermondse stadhuis en woningen van zijn zoon en dochter werden doorzocht. Officier van Justitie Michiel Zwinkers, goedenavond. Goedenavond. Wat zijn de verdenkingen tegen Van Rij? Uh, twee punten. Uh, u noemde ze al uh, enerzijds ambtelijke corruptie en de andere uh, verdenking is het generant aanschijn. Amtelijke corruptie, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, in verband met het lopende onderzoek kan ik daar nog geen nadere uitspraken over doen. De omvang wordt nu nader onderzocht. Maar in het algemeen heeft het te maken met de uitoefening van de functie. In dit geval van wethouder. En dan zegt het woordenboek over ambtelijke corruptie het aannemen van geld of diensten als ambtenaar? Dat, dat kan heel goed staan. Is vergelijkbaar staat ook in het wetboek. ja. Ja, en wat voor bedragen gaat er dan? kan ik u nog geen uh, mededelingen over doen. Het is dus meer dan incidenteel? Ook daar kan ik geen mededelingen over doen. Uh, het onderzoek loopt, uh, zoals ik u heb gezegd. en uh, Tijdens het onderzoek naar de ambtelijke corruptie... is uh, ook naar voren gekomen het schenden van het Amtschijn. Uh, dat ziet op een, uh, een ander aspect. en Dat heeft te maken met de benoemingsprocedure... voor de nieuwe burgemeester van Roermond. Precies. U geeft u zelf even de definitie aan het lekken van vertrouwelijke informatie. Waar ging die informatie over precies? Eh, dat was informatie eh, van de vertrouwenscommissie. Eh, de verdachte was adviseur van deze commissie. En eh, wordt ervan verdacht deze informatie uit die vertrouwenscommissie... te hebben doorgespeeld aan kandidaten eh, bij deze benoemingsprocedure. En welke kandidaat? Daar ga ik u nog geen uh, uitspraken over doen. Was dat de? Uh, de, de... Ik, kan de... Wel zeggen, ik kan u wel zeggen dat één van de uh, betrokkenen... ook als verdachte is aangemerkt inmiddels. En dan hebben we het over de, de man die is voorgedragen... als nieuwe burgemeester, Ricardo Offermans. Dat klopt. Dat klopt, dat kunt u bevestigen. Ja. ja. En op welke manier krijgt deze meneer Offermans met u te maken? Uh, dat hangt er vanaf. Uh, zoals ik u uh, aangaf is hij aangemend als verdachte. Uh, en het is uiteindelijk aan de zaaksofficier van justitie... op basis van uh, de onderzoeksbevindingen... om een, uh, daarin een uh, verdere beslissing te nemen over het al dan niet vervolgen. Ja, want eerder onderzoek door de gemeente bracht geen strafbare feiten naar boven. Hè? Welk nieuw bewijs hebt u nu dan gevonden? Ook daar kan ik u helaas nog niet verder over vertellen. Gaat het om getuigen die uh, zich gemeld hebben bij u? Uh, het onderzoek is gestart op basis van uh, informatie die is binnengekomen bij de politie. Die informatie wordt nader onderzocht. En uh, verder kan ik u op dit moment daar niet verder over vertellen. Wie zijn er verder betrokken rondom deze corruptiezaak? Uh, wat ik heb gezegd is uh, dat uh, aan de ene kant de wethouder als verdachte is aangemerkt. En aan de andere kant een van de kandidaten. Ja, meneer Offerman, zoals u het bevestigde. Ja. U hebt ook de woningen van de zoon en dochter van Van Rij onderzocht. Worden ze ook verdacht? Zij zijn geen verdachte. Geen verdachte. Het blijft om deze twee mensen gaan en niet meer. nog blijft het om deze twee mensen gaan, ja. Vooralsnog. Zijn we toch een stukje verder gekomen? Officier voor Justitie, Michiel Swinkels. Dank u wel. Goedenavond. Goedenavond. Goeie, avond. Goeie avond. Dan gaan we nog even terug naar Libanon, waar in de hoofdstad Beirut vanmiddag een bomaanslag het leven kostte aan tenminste acht mensen. En zo'n tachtig mensen raakten gewond. Um, eerder spraken we met correspondent Sander van Hoorn. Toen was nog niet duidelijk of de aanslag op iemand gericht was. Maar heb jij nieuw, nieuwe informatie, Sander? Ja, er is iemand om het leven gekomen die uh, een hoge directeur was bij uh, een van de Libanese inlichtingendiensten. En niet, niet zomaar een inlichtingendienst. Uh, de inlichtingendienst die is opgericht na de moord op toenmalig premier Hariri. Uh, daar is, uh, wordt nog altijd Hezbollah en Syrië worden ervan verdacht daar achter te hebben gezeten. Deze man die, uh, onderzocht dat soort lijnen. En uh, twee weken geleden hebben we nog een uh, arrestatie gezien van iemand die werd ervan verdacht uh, aangezet. ...aanslagen te willen plegen in Libanon. Aanslagen in opdracht van Syrië. Nou, deze man, die nu om het leven is gekomen... ...die heeft ervoor gezorgd dat die man gearresteerd werd. En dat zou er toch weer op blijven... ...dat Syrië of een van de partijen binnen Libanon... ...die Syrië steunen, hierachter zouden zitten. De toevalligheid is te, te groot. Ja, als we die toevalligheid even terzijde schuiven, inderdaad. Geeft dit aan dat de situatie in Libanon... ...verder ontregeld zou kunnen worden... ...als je kijkt naar de impact van dit soort boemaanslagen? De Libanese gaan ervan uit dat die situatie wel ontregeld zal worden. De vraag is alleen wanneer uh, de belangen die in Syrië spelen, die spelen hier ook in uh, Libanon. De uh, Syrische uh, regering wordt gesteund door de Libanese regering, de Syrische oppositie wordt gesteund door de Libanese oppositie. Het is eigenlijk een klein wonder dat uh, die strijd tot nu toe niet echt op grote schaal in Libanon is uitgebroken. Natuurlijk hebben we gevechten gezien in het noorden van Libanon, in de stad. Tripoli, waar uh, die partijen. Letterlijk in wijken naast elkaar wonen. En natuurlijk weten we dat uh, Syrië in het verleden hier uh, de dienst heeft uitgemaakt. Maar heel veel Libanezen stelden eigenlijk tot hun eigen opluchting vast... dat die uh, storm in het buurland tot nu toe aan hen voorbij was gegaan. En dat hoor je dus nu ook wel op straat de bezorgdheid. Of dit een incident is. Of dat dit gewoon echt betekent dat Libië, uh, Libanon Syrië achterna gaat. Vanuit de straten van Beirut, Sander van Hoorn, dankjewel. Het is bijna half zeven, we zijn bij het eind gekomen van dit NOS Radio 1-journaal. Ik wens u een heel fijn begin van dit mooie weekend. Het blijft lekker warm, heeft Gerard Hiemstra ons beloft. Joost Eermans, goedenavond. Goedenavond Tim. Avondspits eh, WNL. Zeker, staat op het punt van starten, tien topbestuurders eh, hebben hun auto tien dagen lang ingeruild, Tim, voor de trein. Zo. Ik weet niet of je dat experiment hebt, van hebt gehoord. Ja, het heet, Ja. Ja, Low Car Diet heet het, komt uit Amerika. Uh, ze, morgen komen ze weer vrij. En uh, vanavond delen ze in ieder geval twee ervan hun ervaringen met, bij avondspits. Uh, ik ben zelf een treingek, ik hou ervan. Uh, lekker lezen, werken, cappuccino'tje drinken, uh, twitteren. Ik vind een zalige ontspanning. Maar uh, veel mensen vinden dat niet en hebben er moeite mee. Grote moeite. Dus onder dwang moesten deze tien topbestuurders hun uh, autosleutels inleveren. En konden het zelf gaan ervaren. Uh, ik ben er enthousiast over. Ik zeg, iedereen zou één keer... ...week per jaar zijn autosleutels moeten inleveren. Een week? Een week, ja, ja, ja. Dat is nog minder dan tien dagen. Dus uh, moet... zou je het willen doen, Tim? Als toppresentator. Um, daar zou ik ze even heel goed over moeten nadenken. Jij ik moet over te... alles nadenken, had ik jouw vraag. Omdat ik altijd heel graag onmiddellijk snel naar huis ga... ...om daar te ja. eten te kunnen maken. Ik snap het, maar in de trein kan je ook een hapje eten. Ja, maar de kinderen thuis niet... Dat, dat is waar. Daar moet je wat op vinden. Duurt, de reis duurt langer, maar ik denk dat die plezieriger is. Nou, luisteraars, ik hoop dat u uh, mee gaat doen. Uh, doe dat met, uh, met Twitter op hashtag sleutels. Hashtag Eerdmans. Uh, kan ook gebeld worden. Graag zelfs. De lijnen gaan nu open in Kapelle aan de IJssel. 0800 1121 is het nummer. 0800 1121. Ik zeg, iedereen zou één week per jaar zijn autosleutels moeten inleveren. We gaan erover praten in avondspits van WNL. Zometeen direct na het NOS journaal. Tot zo.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 VVD-Eerste Kamerlid en Roermond's wethouder Jos van Rij... wordt verdacht van corruptie. Hij zou als wethouder geld of diensten hebben aangenomen. Ook wordt hij verdacht van het lekken van informatie... naar partijgenoot Offermans... toen hij solliciteerde naar de functie van burgemeester van Roemond. En in het centrum van Beirut zijn zeker acht doden... en zo'n tachtig ge gewonden gevallen... bij een ontploffing, vermoedelijk van een autobom. Dat gebeurde in een wijk waar vooral christenen wonen. Het was al jaren vrij rustig in Beirut... Maar door de onrust in Syrië lopen ook in Libanon nu weer de spanningen op. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. We hadden vandaag hoge temperaturen en ook vanavond en vannacht blijft het warm. De temperatuur daalt naar, <coughs> naar 13 tot 15 graden. En dat zijn temperaturen waar, overdag, waar we overdag nu al tevreden mee zouden zijn. Vannacht is het in het westen bewolkt. Daar kan ook wat regen vallen. In het oosten zijn opklaringen. En morgen ligt er een zwak front van noordoost naar zuidwest over het land. Daardoor is er veel bewolking. In Zeeland kan het later op de dag ook weer wat gaan regenen. Maar verder blijft het meest droog. In het oosten en zuidoosten schijnt de zon. Daar wordt het ook het warmst met 19 tot plaatsen 22 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuidwesten. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en s'avonds naar het noordoosten. Zondag ligt het front nog steeds in de buurt, waardoor er opnieuw veel bewolking is. Later kan het ook weer wat gaan regenen. En opnieuw wordt het warm met 16 tot 22 graden. Na het weekend blijft het droog weer met veel zon, wel wordt het geleidelijk wat kouder. ABB nou, Verkeersinformatie: de files worden nu snel korter. In totaal staat er nog 50 kilometer. De twee langste files staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en 1 Brugge, 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat voor knooppunt Klaverpolder 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Iedereen moet één week per jaar zijn autosleutels inleveren. De motor van Avondspits draait en ik hoop dat u instapt. Bel WNO 0800 1121. Ja, goedenavond. Tien topbestuurders en twee autoliefhebbers... hebben tien dagen lang hun autosleutels ingeleverd... en reisden gedurende die periode met het OV. Morgen mogen de deelnemers weer gebruik gaan maken van hun auto. Was het een marteling voor ze? Was het een eye-opener om te reizen zonder die vier wielen onder hun eigen gat? Twee topbestuurders delen zo hun bevindingen met Avondspits. Het heet Low Car Diet... Het low-car diet en het is onorthodox en ik moet zeggen, het spreekt mij aan. Reageer maar, iedereen levert één week per jaar zijn autosleutels in. Een goed idee. Wel WNL 0800 1121. En twitteren mag, dames en heren, goedenavond op hashtag sleutels, hashtag WNL. Dan kom je binnen bij avondspitsen, het heet wel het nieuwe reizen... Het dat je je verplaatst met bus, metro, tram, trein of OV-fiets... maar één ding niet en dat is de auto of de brommer. Uh, Joke de Jong zegt, uh, hashtag sleutels, wat een onzin, laat iedereen toch vrij. Geen beperking op gebruikauto is mijn mening. MyLife zegt, ik wil wel, maar mijn baas niet, ben ik bang. Hashtag WNL. Ja, ik moet u zeggen, het is een spectaculair milieuvoordeel... wat ermee geboekt wordt als alle autogebruikers één keer per jaar... de trein zouden pakken. In plaats van de auto besparen we de CO2-uitstoot van een stad als Arnhem. Dat zegt de directeur NetTrain, Michiel van der... En daarnaast staat de auto natuurlijk meestal, laten we eerlijk zijn, 23 uur per dag stil. Terwijl je er wel heel veel geld aan kwijt bent. Dames en heren, ik vind het een mooi onderdroks experiment hier. Iedereen moet gewoon één week per jaar zijn autosleutels maar eens inleveren. Kijken hoe dat bevalt. We gaan naar de bellers. De eerste komt binnen op lijn 2. Edwin Westenberg uit Schiedam. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, mijn stem is een beetje bagger, maar ik vond toch dat ik moet bellen. Ja. ik ben namelijk hartstikke eens met je stelling... Ik ben zelf, eh, ik rij graag auto, maar ik geef, ik geef gelijk aan, ik zit ook graag in het openbaar vervoer. Ik maak er ook heel graag gebruik van. Ik heb het voor mijn werk in het verleden allebei gedaan: zowel auto als openbaar vervoer. Openbaar vervoer is soms iets meer regelen, eh, omdat je ja, natuurlijk met vertrek- en aankomsttijden te maken hebt. Ja. Het nadeel daarvan vind ik wel dat eh, het super onbetrouwbaar is en dat heeft wel met vertragingen. Ja. Nou, die, al die verhalen kennen we wel. Ja. Uh, bij de auto heb je de zekerheid dat je s'avonds in de file staat, dat is dan iets anders, dat is ook niet fijn. Uh, wat ik het voordeel vind van het openbaar vervoer, als je na je werk, uh, nou ja, het openbaar vervoer staat in de trein om naar huis te gaan... ...dan uh, ga je eens lekker een stelletje op je telefoon doen, op je iPad of weet ik veel wat, maar kan, ik, ik, voor mij kwam ik ontspannen naar ja. huis. Ja. En uh, had ik mijn werk beter losgelaten wanneer ik met het openbaar vervoer ging... wanneer ik eerst nog een half uur tot een uur gestrest... of in de file had gezeten waar je super op moet letten... nou ja, dan ben je ook niet echt, uh, echt klaar. Nee je, dus, precies... ja, nee, je bent precies... Edwin. En het ja, ontspant? Je zegt gewoon het ontspant? Ja, het ontspant zeer zeker. Ja, het, wat dus niet ontspant is het feit dat je moet overstappen... en de spanning hm. hebt als de trein te laat is de eerste... dat ja. je de stress hebt voor de, voor de aansluiting. Klopt. Als dat allemaal beter geregeld was... Dan zou het echt een super middel zijn om, uh, om je zeker in het westen van Nederland uh, mee te vervoeren. Want hebben we hebben ontzettend veel goed openbaar vervoer. Even in, goed, goed te horen. Je stem klonk niet echt brak. Maar wel, uh, je had wel een borreltje op misschien, ik weet het niet. Maar uh, OVN Ceder zegt, ik ben er serieus over aan het nadenken om vergoed mijn autosleutels in, in te leveren. Wordt niet goed van al die files. Hashtag sleutels. Uh, John Koenraad zegt, Eerdmans OV-reis is mooi als alles goed op elkaar aansluit. Maar helaas gaat dat nooit lukken. Meer tijd kwijt met OV. Dat zegt de Bel. Uit Schiedam net ook het aansluiten, dat is toch met, met name het probleem. Ik zeg, uh, laten we maar eens proberen. Iedereen één week per jaar zijn autosleutels inleveren. Doe het maar met het OV. Goedenavond, Wouter Rozen. Hé, hey, goedenavond. Ja, ik ben het een deels met je eens. Maar wat ik net uh, ook al zei, van, ik denk dat die heren die dat tien dagen hebben gedaan... keurig met de eerste klasreis in de trein. En ik heb een tijdje in Almere gewoond en moest ik met de trein van Almere naar uh, Amsterdam toe. Ja. Nou, kan je vertellen dat het echt geen pretjesmorgen vroeg. <laughs> Nee. En ook als je bij de tijden omrijdt, het is, uh, ja, eerste klas heb ik ook wel vaak genoeg gereden vanwege mijn werk. Uh, maar als straks tweede klas moet rijden, dan is het echt, uh, vind ik het een rampje moet aanhoren van al die gesprekken over goede tijds, slechte tijden, geboerig, oude, ja. Ja, je moet wel je, je koptelefoon meenemen, zeg maar. Nou ja, dan moet je maar hopen dat je koptelefoon en je mobieltje in je eigen handen blijft. Als je af te lezen dat er in de tweede klas ook wel eens het met, uh, uit je handen wordt gegist. Oké. Okay. Dus alhoewel, uh, ik sta ook regelmatig in de file, ik zit, uh, ik rijd het hele land, ik ben, uh, werk voor een Ja. en ja, ik heb toch zoiets in de file, ik heb lekker uh, mijn radio aan staan, uh, ja. ik sta nu even langs de weg geparkeerd om uh, met jou te bellen. Hè? Want, Kijk, uh, keurig, keurig! Wouter? Daar had je pas geleden, nog had je daar nog over. En Daarom? Dan komt het de weg als je moet bellen. Ja, heel goed. Heel. Maar ik heb zo in eigen auto, het is gewoon... Je kan weg, ik heb ook wel zo'n... Ja, het kwart voor vijf moet je dan weg, je moet je, moet je trein halen... Ja, je moet meer puzzelen, je moet meer puzzelen. Ja, je moet uh, meer puzzelen. Ik werk, wat, ik werk even wat langer door en ik stap in mijn auto... ik ben bijna hetzelfde tijd thuis. Ja. Dus ja, wij zijn er gewoon te veel voordelen aan de auto. Jij gaat voor de auto, het is duidelijk. Dank je wel. Iedereen moet één week per jaar zijn autosleutels inleveren. Joke de Jong zegt, uh, hashtag sleutels... geloof mij, uh, waar ik voor mijn werk af en toe naartoe moet... is geen OV, dus wat moet ik dan? En Wim uh, Dorsman zegt... Eerdmans, echt niet, stop die betutteling. Hoe krijg ik de zorgbedden en rolstoelen bij de cliënt? Mensen zitten niet voor de hobby in de auto. En Jasper zegt, wat een onzin, ik wil mijn eigen keuze... Ze hebben zorg voor schone auto's. Heerlijk, vanuit de auto getweet. Eh, dat heeft hij dus ook goed gedaan, eh, als het mag, van de politie. Eh, we, gaan, we gaan naar een van die deelnemers. Ik ben zeer benieuwd. We spreken met Eduard Schaapman. Hij is CEO bij Regers, eh, als ik het goed zeg. En dat is een marktleider op het gebied van kantoorruimtes. En hij was deelnemer aan het experiment tien topbestuurders een tien dagen zonder autosleutels. Goedenavond, meneer Schaapman. Goedenavond, Joost. Nou, fantastisch. Als ik ook Eduard mag zeggen... Uh, Natuurlijk mag je dat zeggen. Fantastisch dat we dat je, wil je aan de lijn hebben. Hoe is het bevallen? Tien dagen zonder auto... Nou, het is een soort uh, Exhibition Robinson geworden, moet ik eerlijk zeggen. Het <laughs> klinkt niet goed. Uh, het is toch... Nee, het klinkt juist wel goed, want oh. je doet allerlei nieuwe ervaringen op. Mm -hmm. En je wordt je een stuk bewuster van wat je eigenlijk aan het doen bent. Ja. Ik heb in de afgelopen tien dagen toch 110 kilogram minder CO2-uitstoot geproduceerd. Ja, ja jullie hadden even, dat, even tussendoor, is... Eduard. Je had een eigen CO2-meter bij je, hè? Ik had een eigen co 2 mee bij je. En dat kon je dus inschakelen op het moment dat je ging reizen. En dan zag je inderdaad het verschil. wat je zou verbranden met CO2 in je eigen grote, dikke auto. En inderdaad wat je dan deed met je trein, of in de bus of op de fiets. Dus ja, ja het was voor mij een ontzettend bewustwordingsproces. Want nogmaals, ik denk dat je uh, de regelgeving rondom duurzaamheid niet kunt laten plaatsvinden vanuit overheid of uh, bedrijfsvoering. Dat zal toch vanuit het individu zelf moeten komen. Ja. We moeten met z'n ja. allen zelf bewust worden van wat wij inderdaad aanreiken uh, in deze wereld. En wij moeten toch met z'n allen een wereld overlaten, uh, denk ik altijd, die ook zorgt nou, en dat onze jonge ja. kinderen uh, er mooi in kunnen leven. Absoluut, melen. maar ondertussen is de vraag: hoe kwam jij van deur tot deur? Ik kwam van de deur, deur eigenlijk voor het grootste deel met mijn fiets. Ik ben zelf een wielrenner, ik hou van fietsen, dus ik heb weer ouderwets de fiets gepakt. Uh, ik woon in het gooien, dat betekent dat je naar een Centraal Station moet. Ja. Dat kun je of met de bus doen, dat heb ik ook een keer gedaan om te kijken hoe die ervaring was. Maar ik heb het toch vaak gefietst. Zwaar, ja. En uh, ja, dan heb je natuurlijk het nadeel van de regen, maar ja. ook daar uh, kun je jezelf tegen uh, wapenen. Toch wel, hè? Dus ja. ik heb weer ouderwets een regenpak aan. Ja, ik doe het ook ochtends. Doe... ja, ja, ja, met de regenpak aan, met de kinderen achterop. Ik doe het ook uh, dan zochtens. Dus het, is, het, is, het heeft ook weer wat, hè? Het klinkt gek, maar zelfs ja, wat. in de regenfiets... Ja, ja. Het is ook, ook, ja. ook iets anders een ander groot voordeel. Nou. Oké, okay, je hebt CO2-uitstoot aan de andere kant, maar je hebt calorieverbranding ook nog aan de andere kant. En ja, ik ben toch wel vier kilo lichter geworden. Dat scheelt ook, moet je nagaan. En het ontspande je ook een beetje in die trein. Het ont ja, ontzettend heeft mij dat ook ontspant. Een van de leukste ervaringen die ik wel had op een gegeven moment op een reis uh, van Amersfoort naar Den Haag. Ik heb de NRC voor het eerst sinds tijden ja. weer helemaal kunnen uitleggen. Helemaal uitgelezen, ja, ja. En is, ja. en dat is ook lekker. Dat is ook een goed gevoel. Dat moet je nagaan. Dus dat je in de, in, de, in de auto ben je continu aan het Dan ben je toch bij de voorpagina uh, precies, dan haak je toch af hè, in de auto. Ja. ja. Ja, ja, maar ja. nu heb je de tijd ervoor om gewoon rustig te gaan zitten en rustig te gaan lezen. Natuurlijk zijn er ook altijd dingen die minder fijn zijn ja. met het openbaar vervoer, maar nogmaals, ik ben me wel een stuk rustiger voor, uh, geworden. Nou. Het zou bij mij niet zo zijn dat ik alleen maar in die trein ga dat zitten. Dat is nu de vraag natuurlijk, Eduard. Wat ga je doen? Ga je, ga je het spontaan vervolgen, het experiment, langer je autosleutels aan de wil hangen? Of niet? Nee, ik zal zeker niet kiezen om de sleutel langer aan de wereld te houden... want ik denk niet dat het of-of is, maar en-en. Er zijn mogelijkheden uh, die worden geboden... waardoor je ook op een andere manier duurzaam kunt zijn... En doordat ik nu besef hoeveel CO2-uitstoot ik produceer... heb ik wel besloten om gewoon een elektrische auto te gaan rijden. Zo, dus je ja. kunt daardoor veel ja, beter nadenken. Ja. Hé, hey, wat kan ik doen? En by the way, ik zal nog steeds met die elektrische auto... ook heel graag naar een uh, centraal station gaan. Bij mij is dat Hilversum. En dan kan ik toch heel makkelijk naar al mijn regio's, locaties... op onze stations, Precies. waar wij flexibel werken organiseren. Daar ben je dus toch achter mij Heel veel Heel veel bewustwording ben ik bij jou, Eduard. Ik vind het mooi om te horen. Ontzettend veel bewustwording. Leuk. Dat kan ik niet anders zeggen. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Het is een leuke ervaring geweest. Nou, ik zit cool. er leuk erbij. Dank je zeer, Edward Schaapman. Uh, zeer goed. Dit was een van de deelnemers aan het experiment. Tien topbestuurders. Uh, tien dagen zonder autosleutels. Autosleutels inleveren. En ze hebben het dus gedaan met een trein met de metro. Hier op de fiets, uh, zegt Eduard uh, Schaapman. Dus hij ging gewoon uh, door de regen met uh, het ouderwetse regenpak aan. Prachtig. Hij is er heel erg mee eens. Ik zeg, iedereen zou dat moeten doen. Eén week per jaar zijn autosleutels inleveren. Kijk waar we dan op komen. Ik zie vele tweets binnenrollen. René Frank net zegt: ik rijd tot bijna. Bijna 18.000 dagen zonder auto en ik leef nog. Goed hè, Arnoud zegt uh, hashtag WNL weer terug naar de autoloze zondagen. Stimuleren ja, maar verplichten nee. Marcel Kuizinga zegt in het noorden enkel gebruik van OV... Is geen optie. Voor 9 uur in het Westen bij een afspraak zijn is gewoon niet mogelijk. Hashtag sleutels. Jan Volkers uh, reageert. Het zou helemaal fijn zijn als het OV dan ook betaalbaar zou worden. En medestander PAF zegt. Voor files neem je 1 uur extra reistijd. En dan nog is de reis onzeker. En met de trein neem je 30 minuten speling. En echt, dat is genoeg. U kunt meedoen aan de discussie op telefoon en op Twitter. Iedereen moet één week per jaar zijn autosleutels inleveren. 0800 11 21. En u bent binnen bij Avondspits Spits Ferry uit Amsterdam. Goedenavond. Hallo, goeie. Ja, ja, dag, zeg hem maar. Ik zou het willen uitbreiden om ook tot uh, vliegen te verminderen. Ja. Om met vakantie bijvoorbeeld met de trein te gaan. Ik ben in Spanje met de hoge snelheidstrein gegaan. En dat uh, was zo mooi. Allemaal gelijk vloers instappen in de nieuwste types. Meer HZL, minder vluchten? Ja, minder vluchten. Is een uitbreiding. Ja. En uitbreidingen niet meer in Parijs overstappen. Er, er zijn zoveel mensen die met vakantie naar Spanje toe gaan. Mm. Waarom uh, geen HSL, naar uh, Spanje toe te gaan. Dankjewel Ferry, dank voor het bellen. De re anderen reageren ook allemaal. Mevrouw Plasmeijer uit Amersfoort bijvoorbeeld, goedenavond. Goedenavond, u spreekt met Mark uh, Plasmeijer. Uh, wij zijn deze week, wij zijn zeventigers, mijn man en ik. En we zijn deze week met de trein is naar Goes gegaan. Daar konden we een paar dagen zijn en gisteren weer teruggekomen. En wat ons opvalt is dat er niemand meer naar een ander kijkt. Je zit met z'n tweeën naast elkaar in de trein. Ja. En dan komt er een, een dame voor je zitten met een i -rijder. Dat zit ernaast gelijk plof. Meer. En die neemt de, de, de mobiel in de hand. En als je dan naar links kijkt, zitten vier mensen ook. Eén zit er een film te bekijken op zijn laptop. Ja, wat is dat en tegen? de anderen zitten allemaal met maar hun Dat wou plassen... even kwijt. Maar het is toch geen café waar je met elkaar aan, aan de bar moet hangen? Het is toch, toch, ieder, nee, is, ieder voor... ja. ik weet dat wij van de zomer naar de Floriade gingen. Ook met de trein. En toen waren er allemaal oudjes in de trein. En het was hartstikke gezellig. Oké, okay, u komt voor de gezelligheid naar de trein. Nou, nee, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, als je, het, het is, je zit zo dicht op elkaar. En dan zit je tegenover elkaar. Ja. En, en, en dan wordt er geen gedag gezegd, er wordt geen goedenavond gezegd. Niet. Dat valt u tegen. Er is geen valplof meer, maar, maar toch de trein boven de auto, toe? mevrouw Plasmeijer, toch de trein boven de auto een weekje per jaar? Nou, wij, wij gaan regelmatig met de trein, omdat ja. we dat gewoon gezellig vinden. En de man rijdt al door de week zijn auto, dus het is fijn om er, als je eens uitgaat met de trein te gaan. Dat vinden we heel fijn. Oké, okay, dank ja. u me, mevrouw Blasmeijer. Goed om te reageren als u mee wilt doen. 0800 1121, ik zeg dus iedereen één week per jaar gewoon de autosleutels inleveren. Nog even naar één beller en nou dan ga ik naar een andere deelnemer aan. Het bijzondere experiment. Uh, low Car Diet heet het. De heer Geedanus uit Hogeveen, vertelt u maar. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ik hou het. Ik ben in het noorden, dus ik heb nooit fietsen, Dat is een voordeel natuurlijk. Maar als ik het ov prijs vergelijk met gas-diesel, dan kun je veel beter een gasauto kopen of een dieselauto. Dan rijd je goedkoper dat je met de trein gaat. Als je genoeg rijdt, ja. Nou ja, ja dat, dat hangt er natuurlijk aan tegenover. Maar ik rijd uh, drie keer in de week van Hogeveen naar Groningen voor mijn sport. Dat is meer dan genoeg voor, uh, om je kilometers te maken. En dan is de auto echt interessanter dan de OV. Okay. Dus die prijs moet gewoon naar beneden. Oké, okay, meneer Gerdanes, dank u zeer. Ik zou zeggen, bel vaker uit de trein. Want dat vind ik toch beter te verstaan dan de, dan de auto. Uh, Barend Beer zegt ondertussen: Ik word altijd zo gek van die oudjes die een goed gesprek willen. Ik wil rust. Ik sluit me er wel een klein beetje mee aan, moet ik zeggen. Robert van Steeg twittert mij: Hashtag sleutels. Eerdmans: Ik houd niet van kamperen. En zeker niet op Utrecht Centraal. Dat is natuurlijk in de winter vaak gebeurd. Albert van der Heijden zegt lachen hoor. Groene Joost: Hashtag sleutels. En Sam van der Pol zegt: We moeten, moeten is een groot woord. Bedenken, mooi plan om dit te stimuleren, te belonen. Mensen zijn dieren en het OV kan ook beter worden. lijn, nu Jaco Belsma. Hij is hoofdredacteur van Autovisie. En eh, hij was een van de twee autoverslaafden... die ook meededen aan het experiment Tien Dagen Zonder Autosleutels. Goedenavond, Jaco. Goedenavond. Jaco, hoe is jouw jou bevallen? Um, ja, dat was enorm wennen. En um, ja, het is eigenlijk niet goed bevallen. Want uh, ja, ik weet nu weer... Uh... Heel goed, waarom ik die auto zo waarderen? Ik, uh, ik, uh, ik heb een soort van planstress uh, opgelopen. Het is uh, nogal een uh, kunst om ja. naar onbekende bestemmingen uh, te rijden met de trein. Uh, Moest je elke dag naar iets anders om... toe? Moest je elke dag ergens ja, anders nee, heen? Ja, ja. ja klopt. klopt, klopt. Ik heb in het verleden best ook, ik denk zoals iedereen, uh, uh, uh, wel eens tijden gehad... dat ik een vast traject uh, met de trein uh, kon reizen. en uh, Daar ben je op een gegeven moment aan gewend. Maar als je echt als vervangend vervoermiddel het openbaar vervoer nu moet... Uh, gaan gebruiken op alle mogelijke trajecten... die ja. je niet kent, nou, dan, dan voel je, je behoorlijk een blikker. Maar nou ben, je dan de, nou ben je wel de vegetarische slager... die, die uh, een bal gehakt moet aanprijzen. Dat, He, dat zeggen we ja. er ook ja. even bij natuurlijk. Als ja, nee, zeker. Ja, He, ja, ja, maar, ja. maar toch, uh, kon jij er toch enig voordeel uit, uit halen? Dat je zegt, nou, dat, daar heb ik me in vergist als autoverslaafde. Dat die trein en die fiets of wat, wat je ook gebruikt hebt... mij toch beter bediende. Misschien meer ontspanning, meer, meer kon je lezen. Je kon NRC een keer uitlezen. Dat soort voordelen wat, ja. uh, wat Eduard schetste. Ja... Nou, ik heb één lange rit gehad van uh, Doetinchem naar uh, Amsterdam. En uh, daar heb ik inderdaad voor het eerst ook mijn iPad gepakt... en zo uh, zowaar een verhaaltje kunnen schrijven. Hm. En, uh, maar goed, de, ja, dat is natuurlijk een behoorlijk lange reis. Daar doe je dik twee uur over. En uh, ja, qua reisduur is dat ongeveer vergelijkbaar met de auto... als je ook een beetje file hebt. Dus, ja, dus, ja, dat viel mee. Dat moet, moet je wel toegeven. Maar jij zegt, ja. dit is eenmalig experiment. Dat ga ik niet vaker doen. Uh, nou zei Eduard nog, uh, ik ga mijn auto inruilen voor een elektronisch... of wat zegt hij, een elektrisch, uh, milieuvriendelijke car. Is dat, uh, was dat bij jou al zo? Of, of ga je ook zo'n dra drastisch besluit nemen? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb dit vooral gedaan om, om, uh, om, om eens te kijken hoe, hoe de stand van zaken nu is in het openbaar vervoer. Ja. En er werd uh, onder andere geroepen van, joh, uh, het openbaar vervoer uh, moet je ruimer zien dan alleen trein, uh, tram en metro. Maar ja. er zijn meer vormen. Neem de OV-fiets, neem Green greenwheels, et cetera. Ja, en, en dat sprak mij wel aan. Want ja. uh, kijk, waar je een auto dus niet mee kunt verslaan... is uh, de van deur tot deur dekking. En uh, dat is nog steeds uh, zo, uh, heb ik nu uit eigen ervaring weer uh, ja. onderdonden. Ja, je redt het niet. Ja. Je redt het gewoon niet met de trein in snelheid... maar misschien ja. een aantal, aantal andere opzichten wel. Dank je Jacob Elsma, voor het meedoen. Okay. En uh, succes in het vervolg misschien als je de trein nog, uh, nog eens gaat pakken. Uh, dankjewel, Jacob is hoofdredacteur bij Autovisie. Een van de twee autoverslaafden die meedeed aan tien dagen zonder autosleutels. Misschien moeten we dat allemaal eens gaan doen, zeg ik. Gewoon eens een weekje... Geen auto nemen, maar het oplossen op een andere wijze. Metrobus, trein, OV-fiets. Kijk maar, iedereen één week zonder autosleutels. 0800, 1121. Ik vind het een goed idee. Ik ben ook een treingek, zeg ik er meteen bij. Gerbert Terveen zegt: hashtag sleutels ben eens. Beter voor milieu en goed voor filebestrijding. Stimuleren dus, investeren in OV- en fietsvoorziening in plaats van eindeloos asfalt. Femke Wolthuis zegt: het lijkt me een leuke uitdaging. Wel graag in de zomer. Um, Kees Kwekel uh, zegt op hashtag sleutels: een weekje zonder auto. Lekker een weekje op vakantie met het vliegtuig. Nee, nee. Nee, dat is de verkeerde keuze. Kees, eh, medestander op af zegt... als ondernemer reis ik nu vijf jaar eerste klas... met de trein en taxi in de Randstad. Het kost me 50% van de auto en ik win uren werktijd. Veel medestand, moet ik zeggen, op Twitter. Althans, en bij het... Eh, oh, daar hangt meteen iemand op, dat is jammer op zich. Eh, want er was een, een tegenstander. We gaan naar Yvonne Zandbergen uit Roelevaardsveen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Inderdaad, ik ben Yvonne Zandberg. Het is de eerste keer dat ik bel, dus ik vind het wel een beetje eng... Maar ik luister altijd naar jullie. Maar hier heb ik wel een uh, duidelijke mening over. Dus ik dacht, nou dat wil ik ja. toch even kwijt. Want mm -hmm. uh, wat ik heel erg promoot is de, is de fiets. En die heb ik sinds een aantal maanden. Het is wel een elektrische fiets, maar dat komt omdat ik... Uh, ja, ik, ik moet dus een uur fietsen, zo gezegd, heen en weer, dus dus twee uur per dag. Zo. En met een gewone fiets zou ik, dat, zou ik dat toch minder snel doen, zo ja. gezegd. Dan, ja, ja. Last van de knietjes en zo. Ja, ja. Maar goed, uh, ik heb hem aangeschaft, omdat ja. uh, ik reed dus met mijn auto uh, zeker duizend kilometer per maand fulltime baan en dan uh, 25 heen en 25 terug en dat dan vijf keer per week en dan de hele maand. En op een gegeven moment, mijn kinderen die gaan dus naar de middelbare school en dan trekken ze een regenpakje aan of nou ja of het is ja. lekker weer. En toen dacht ik nou het is eigenlijk belachelijk dat ik dat dan ook niet doe, want zij fietsen ook zo'n beetje drie kwartier. Best goed, ja. Heen en terug, dus anderhalf uur. Ja. En, um, nou ja, de overheid heeft dus dat fietsenplan. Dus je krijgt ook, want elektrische fiets is erg duur, maar je krijgt dus ook een uh, bedrag terug. Je krijgt wel terug, hè? En Precies. ik moet eerlijk zeggen, nou ja, ja je krijgt het terug. Ja, ze steunen je ja. daar net als dat je vroeger de computerplan had. Ja, ja. En, zo, en nu heb je dus nog steeds het fietsplan. En... Uh, ik vind het fantastisch. Ja. Dus ik, ik, ik, ik, maar, ik, investeer in mijn gezondheid. In het ik milieu, vind het ook heel en mooi. Maar je, ja, maar Yvonne, zou je ook zeggen, ik wil wel een week uh, of tien dagen het helemaal proberen zonder auto? Nou, dat was dus mijn idee. Kijk, ik vind inderdaad dat mensen dan dat zouden moeten uitproberen zonder hun auto. Openbaar vervoer heb ik helaas geen ervaring mee. Nee, dan moet maar je dan Maar dan ook. zou ik zeggen, ja. laat die mensen een week een elektrische fietsen uh, leven. Een leuk ergens. idee. Een leuk idee. Ik stop ermee, Yvonne, want ik, ik, vond dat je het heel goed deed voor de eerste keer. Wil ik je nog zeggen. Okay. Hartstikke goed. Maar we gaan, we gaan even door. Want de laatste is goed. vijf minuten. Tuurlijk, hoe meer, hoe beter. Dank, okay, Dank, succes, dag. tot ziens. Ja, de elektrische vies is trouwens wel een openbaring, vond ik toen ik erop zat laatst. Want dat schiet erg op, dat moet u dus vaak proberen. Uh, Min Mino Leotte uit Hengelo is het er niet mee eens. Goedenavond. Nee, hallo, goedenavond. Hallo, Mino. Ik ben het inderdaad niet mee eens. Waarom niet? Want ik, ik ben uh, nachtchauffeur en ik zit uh, 25 kilometer van mijn huis af uh, in mijn werk. Dan kan ik natuurlijk werk dichterbij gaan zoeken, maar. In dit geval, ja, is het voor mij geen optie om mijn auto te laten staan. Nee, maar je, bent, geen... je, je bent chauffeur? Ja. Ja, dan, heb je, dan kan je moeilijk op een mensen rond gaan brengen, toch? Ja, nee, maar ik bedoel om naar mijn werk toe te rijden. Uh, oh, je werk is niet het chauffeur. Nee, sorry, dat, uh, kijk, voor Frank... Ja, maar... het werk, de... je werk is wel mijn chauffeur, maar ja, ik rij ook nog eens naar mijn werk toe. Oh. Met mijn eigen auto. Oh, zo, snap ik. Nou snap ik hem helemaal. Nee, dat moet toch een keer te doen zijn, zou ik zeggen, Mino. Ook in de nacht, je moet met een bus, uh, je komt wel ergens uit, toch? Ja, of... maar ik zit in het oosten van het land, daar lopen we over nou het algemeen 15 jaar achter met dat Ja, daar loop je inderdaad wat meer achter, dat klopt, daar klopt. Dat komen we wel vaker achter overigens, maar, maar, maar, maar goed Mino, niet geschoten is altijd mis, zeg ik. Ja, ik kan op de fiets gaan inderdaad, maar ik heb een racefiets <laughs> zonder spatborden, en, ja, nee. ja, dat is met een regenachtig weer niet zo prettig. Of een elektrische, daar schiet je erg op. Ja, dat leek me toch wel wat, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, Mido, bedankt voor het bellen. Roderick zegt: hashtag sleutels. Wat, een stoot, uh, wat stoot een energiecentrale uit voor de elektra van een trein? Dus vraagt hij zich af. Uh, Spieksma zegt: uh, maak het openbaar vervoer gratis. En voer een vaste OV-heffing in voor iedereen. Dat stimuleert pas echt. Uh, Hansie zegt: Eertmans, laat iedereen maar met het openbaar gaan. Heb ik meer ruimte op de weg? En Hosta, Sibyl, Diana uh, twittert mij: wie dagelijks een uur zijn vakbladen bijhoudt in de trein. is per jaar twee maanden op cursus. Nee, die moet je onthouden. Dat vind ik een hele goede Hosta. Daar, dat zet mensen aan, het denken. In de file leer je helemaal niks. Nou ja, daar heb je radio 1. Dat is op zich ook niet gek. Uh, meneer Gerber meneer uit, uh, uit Soetermeer. Hi, goedenavond. Hi. Ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. In die zin dat ik vind dat je moet blijven stimuleren. Vanuit mijn uh, citywerkzaamheden in Den Haag uh, stimuleren we dat ook. Uh, met name binnen het MKB. En uh, nou ja, bij grotere organisaties. En je ziet duidelijk dat het ons, uh, ontzettend veel. Uh, ...resultaten boekt uh, als het gaat om bepaalde trajecten uh, op het uh, milieu. En niet alleen dat. Uh, ik vind ook dat... Ik kom zelf oorspronkelijk uit India. En daar is het uh, nou ja, niet gek als je daar gewoon eens even een dagje... Uh, nou ja, vier uur wacht op een trein. Ja. Ik vind uh, dat we niet zo moeten zeuren vanuit de Nederlandse mentaliteit... Maar het zijn. valt mij het altijd mee, is. Eens. Eens. Het, Rick. Het ja, valt mij ja, altijd ja, mee. Is. Ik ben het er mee eens. Je moet het goed plannen, je moet dingen goed regelen, Wat overstappen. Maar als je een beetje speling houdt, ik van die mevrouw, die zei een half uur speling met de trein, dan weet je zeker dat je gewoon goed uitkomt, joh. Dat, dat nou, is echt maar vooral weten te waarderen. je kijk, als je weet wat ja, ja. goed anders kan. En dan uh, ga je alleen, eigenlijk alleen maar waarderen hoe mooi het systeem hier in Nederland is. Ja, oké. Dat ze we niet. Meneer Gerber ja. uit Zoeterberg, bedankt voor het inbellen. Henk, keer zeggen maar nog, ik wil wel een week met de auto. Ik reis 30 jaar. Uh, fietsen en trein, het is heel erg oké. Okay. Eerdmans, wel afhankelijk van vertrek en aankomst op locatie. Ludie Passereld uh, zet, zegt mij, uh, Eerdmans, een bakje koffie, een broodje, een dutje of een vakblad. Geen parkeerstress, gewoon ontspannen reizen in plaats van die macho toeterfiles. En uh, tot slot zegt Barrett beren nog, de trein is ideaal van stad naar stad als je rijdt en er geen blaadjes op de rails liggen. En tot slot: Samuel, die zegt helemaal mee eens, goed voor het milieu en voor je eigen bewustwording. Hashtag sleutels. Inderdaad, één week per jaar eigen... Allemaal de sleutels inleveren. Het zou best goed zijn. We sluiten de discussie. De lijnen gaan dicht vanavond spits. We gaan het weekend in. Straks na het NOS gaat Brands met boeken hier verder op Radio 1. Zondagochtend is er weer tijd voor Eva Jinek op zondag... met daarin Kirsten Verdel, die onder andere betrokken was... bij de pvda verkiezingscampagnes en de campagne van Obama... vier jaar geleden. Interessant. Ook te gast is daar schrijver Kader Abdullah. Dat alles dus zondagochtend vanaf half tien op Nederland 1. En maandagavond is er weer een nieuwe avondspits. Maar die wordt dan gepresenteerd door Cameran Ula. Ik ben er zelf. Dinsdagavond weer. Ik wens u allen van deze mooie plek een heel mooi weekend. Het wordt mooi weer. Geniet ervan. En heel graag weer tot avondspits. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eerdivisie. Herakles Ajax. Voor 2-2 deze keer de andere hoek in. Roda Twente. Ja, niet te binnen. Naar Vitesse. Naar de 2-2 de bal van dichtbij. PSV werd een 2. Ah, zijn tegenstander aan. Dat wordt gevraagd door een strafskop. En kwart voor 9 AZ NSC. Hij kiest alsnog voor de rechterkant. Schieten en de liefde. Liets aan de hand. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.